Je luistert naar de podcast van Aloha Radio. En hier zijn DJ Jaap en Jacco op Aloha Radio. Ja, luisteraars. we zijn we weer zondag 19 juli 2020. Hé hey Jacco, ouwe reus. Hoe is die? <laughs> Oude Rukker. Oude Rukker. Oude kunnen nog netjes en dan ga jij beginnen. Maar goed, maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Ja. Het is de podcast van de Lauwe Radio. En uh, ja, we gaan vandaag weer eens lekker tegenaan met z'n tweeën, Jacco. Ja. Dat klinkt, heel, dat klinkt heel vies. Oh, ja, ja het ligt er aan uh, hoe je er tegenaan... Uh, of hoe je het opvat, hè. Hey. Hoe je hem er tegenaan haakt. Hoe, hoe je er tegenaan hangt, of de er bovenop zit, of, of hem... Uh, ja, ja. Uh, yeah. Zo, wie? Ik zag, zo uh, ik zag een, een grappig filmpje. Ja. Uh, dat ging heel erg rond op, uh, op Twitter. Of ja, grappig. Eigenlijk een beetje triest. En er was uh, een... een, een uh, ja, een mevrouw. Ik zal het netjes houden. En uh, die... Um, die stond te filmen bij een supermarkt. Uh, in Nederland. zoals uh, ze te filmen. En uh, er komt zo'n oude bejaarde man aanlopen En En... Uh, Ja, en toen? Ja, ik wacht even tot, tot Harry voorbij is. Ah, oké. Okay. Ja. Uh, uh, kom, oude man, lopen en niet, we gaan het koewaardjes schoonmaken. Je hebt een mond, mondkapje voor en zo. En, uh, dus zij vraagt aan die man: vraagt. Ja. Uh, uh, ja, ik ook niet. Ja, dan kan ik het even halen. <laughs> En werd even weggeknepen. Ja, nou, dus zij vraagt. dus weet uh, dat, zij vraagt. Van. Uh, weet ik weet die keer van waarom doe je dat? En. Uh, ik denk bij mij eigen van. Ik zat veel te krijgen. En ik, ik denk, maar, zij denkt van. Ja, zij is zo'n type. Misschien die alle virussen door onzin vindt. moet ze zelf weten. En aan, de andere, aan de andere kant. Uh, Toen was het weer weg. Ooit. Ja, nou, ik wacht even. Als gauw is het geluid hoort, dan wacht ik even. Ah, oké, okay, want... nee. Ja. Even geen zin om te praten. Ja, ik zou even dus. voor de luisteraars uitleggen. Jakka heeft last van storing. Ik heb er zelf geen last van. Maar ik merk, uh, ja, daar uh, nou, wordt steeds een uh, ja, word brom hoofdtelefoon. En ik vermoed dat het aan de wifi ligt van mijn kant. Want. Uh, ja, dus uh, ik denk dat ik de wifi-kanalen moet veranderen. Ik weet alleen niet hoe, maar dan moet ik wel eens kijken of iemand mij kan helpen daarmee. Zelf heb ik er geen last van, maar Jacco wel dus. Dus, die hoort, uh, dan, <kliek> dus als Jacco al even stil is, dan is er niks aan de hand. Dan uh, ja, haalt hij het gewoon even. Dus dit even voor de duidelijk, uh, duidelijkheid. Dus ga door Jacco. Uh, dus Maar ik, ik, ik, ik, wat ik apart zei, wou daar nou een beetje een popi-opie filmpje maken. En ik had echt bij mij van: ja, wat bemoei je je eigenlijk mee? Je kan het er niet mee eens zijn dat iemand zo voorzichtig is. Maar dat is ze niet jouw probleem. Ja, vind ik ook. En ze, ze, het, de, de, het doel van het filmpje was duidelijk: iemand voor lol zetten op internet. Weet je wel, van: mm. ja, waarom doe je dat? Schoonmaken is allemaal onzin. En een mondkapje is allemaal onzin. Ja, oké, okay, dat mag je vinden. Wel even in een vrij land. Als jij dat vindt, dan mag je dat vinden. Mm, ja. Nou, ze zeggen, ja, ze zeggen ook van uh, ja, zeggen ze dan. Dat is allemaal uh, flauwekul, want er zijn meer uh, normale griep, komt vaker voor dan corona. Kan best wezen. Maar dat zit daar nog een keer en dat vergeten mensen. Stel maar voor: er zijn 10.000 gevallen van gewone griep, wat je elk jaar hebt. En er zijn daar zeg maar 3000 griep bij. Dat komt wel bovenop, die gewone griep. Dus toch logisch dat daar wat aan de hand is? Dat zijn er 3000, te veel. Dus, en dat snappen mensen niet, weet je. Dus er is wel degelijk wat aan de hand. Alleen ja. de, de overheid maakt daar misbruik het van. Gaat, het, gaat, het gaat mij, de, het gaat mij gewoon om, zeg maar, dat de, hmm. de een die heeft deze mening en de ander die heeft de andere ja, mening. Ja. Je, hmm. kan daar, je kan daar in discussie over gaan als die andere ja. persoon er ook uh, zin in heeft. Ja, maar dan maar, moeten maar ze elkaar niet nee, gaan dwars. Uh, tenminste. Uh, van ja als iemand iets schoonmaakt dan doen ze doen het niet voor de lol ja toch Ik bedoel, en aan de andere kant wel goed want dan houden ze tenminste de boel een beetje schoon wat misschien normaal nooit gebeurt want dat gebeurt komt ook voor hè? en dan ja. moeten, dus moeten ze wel weet je dus ergens heeft het ook een beetje zijn voordelen klinkt hard maar het is wel zo je hebt ook minder ja, inbraken nemen ook alweer toe sinds dat mensen weer massaal zijn gaan werken en de deur uitgaan. Dus ja, het heeft... Uh, ja, uh, sorry voor de mensen die daar uh, wel last van hadden, van die corona. Maar het heeft ook zijn uh, goede kanten, helaas. Het, ja, het, het, het, het, het laat mensen misschien wel een beetje tot reflectie komen. Ja, mensen gaan nadenken nu, hè. Want Ja. Want het... Maar, ja. het, het, het dus uitzonderingen daar gelaten... hebben we natuurlijk. We leven in wilden... Ja, er zijn altijd uitzonderingen, weet ik natuurlijk. wel. Tuurlijk. Uh, maar het gros van de mensen, zeg maar 80% in Nederland, uh, ligt niet op straat en heeft gewoon brood in de kast. En ze kanker het hardst. En ja, daarom inderdaad. En dat, dat, dat deed me ook denken aan iets anders wat je vaak op social media ziet. Een, een zinnetje wat heel erg vaak voorbij komt. En dan is het van. Ja, het volk is het zat weet je wat het is je hebt uh, ik denk altijd aan uh, de stille meerderheid de mensen die klagen hebben niks te klagen en de mensen die niet klagen die hebben juist reden tot klagen dat is het uh, punt gewoon ja, je hoort heel vaak dat mensen hier die juist echt iets hebben om ellendig aan te zijn die hoor je niet ja, precies die hebben het te druk met die met Met overlijven. Die hebben het te druk met overlijven. Dat is het dan. Ik had daar ook eens een keer een comment onder gezet. Er was ook iemand met heel veel kabaals. En dan is het profiel ook van. Ja ik ben PVV en een Hollands vlagje. En ik ben blank en zwart en pliet is goed. Zo'n profiel zeg maar. En die reageerde standaard onder heel veel berichten. Ik kwam niet steeds tegen. Het Nederlandse volk is het zat. Ja. Maar het Nederlandse volk bedoelt hij vast alleen de blanke Nederlander mee? Ik, denk ik, ik weet niet, ik weet niet wie, wat, wat hij daarmee bedoelt. Ik ja. zeg maar het gros, gros van de volk. Ja, wat zijn staat, ze zo dan? Staat, wat? Ik zeg maar het gros van het volk, wat jij dan denkt dat het volk is. Ik heb geslaagd weer wat, maar dat staat niet op het manifet. Dat zit gewoon thuis in een trainingspak uh, op de bank, een beetje ex om de beach te kijken en een rozeetje of een biertje te slurpen en ondertussen op een mobieltje te spelen. Ja, dat is de doorsnee Nederlander. Dat is een Nederlander. Ja, het is gewoon ja. en, zo. En, en die maakt zich alleen maar druk over wat hij s'avonds zal eten. En, en, en tiende paarse sneakers dat hij gaat kopen. Ja, en, en, en, en, en, en wat ze horen van anderen, dat geloven ze maar gewoon, weet je. En, ja. Ja, en ze nemen niet de moeite om zelf op onderzoek uit te gaan, weet je. Ze houden ze allemaal vast aan, aan één persoon. Daarvan moet je nooit achter mensen aanlopen. Ook niet qua politiek en weet ik veel. Uh, je moet verder kijken dan je neus lang is, uh, lijkt me. Ja, want de, an de andere kant op zich... Je hebt aan de ene kant natuurlijk de totale onverschilligheid... van mensen die het gewoon niet boeit wat er gebeurt... en uh, zolang het niet in mijn straatje komt... En dat dus is ook maken. niet goed natuurlijk. Hè? Zolang we, dat heb je. Maar ja. uh, aan de andere kant heb, heb ik ook wel gezien bijvoorbeeld... Uh, uh, Mensen die zo rigide alles opvolgen wat de, de, de, de overheid hen oplegt, zeg maar. Zonder, zonder vragen te stellen, zonder daar zelf over na te denken. Ja, ja precies. Zeg ik ook. Je, moet, je mag best mag ik kritiek, kritiek hebben? Ik ben ook niet met alles eens wat er gebeurt. Maar ik vind, je kan ook nadenken, je kan ook verder kijken dan je neus langhuis. Want je hebt ook meerdere bronnen waar je informatie van kan. Vandaan kan halen. Uh, en je kan zelf op onderzoek hebben, uitgaan. Mensen hebben dat natuurlijk ook niet. Hè? Dan, denk ik, dan denk ik voornamelijk aan oudere mensen. Als ik naar mijn vader kijk, zeg maar, die, uh, ja, die, die kijkt, zeg maar, uh, het nos journaal En die kijkt, uh, die kijkt, en die kijkt uh, op 1 en, en radar en netwerk en allemaal van dat soort programma's, zeg maar, waar best goede programma's tussen zitten. Uh, ...van die nieuws- en opinieprogramma's... ...en uh, dan leest hij, zeg maar... Uh, ...dan leest hij, zeg maar, de parool... ...of de volkskrant, of weet ik veel wat... ...ja. Nou, maar is ook goed om de andere kranten te lezen, dus... ...want dat is het mooie, juist... Ja, ...daar heb je het weer... ...dat polariseren, dat de mensen die bijvoorbeeld... laten uh, we zeggen aan de linkerkamp zitten... ...die kijken alleen maar VARA, BNR... ...of BNN, sorry... En VPRO kijken ze. En verder kijken ze nergens naar. En aan de andere kant heb je mensen die rechts zijn. Die kijken alleen maar naar de Telegraaf. En die, die volgen dan alleen het nieuws uit de rechterkant. En, en, ja, en die, die kijken niet naar linkse nieuwszenders of kranten. Want ja, als je niet weet wat je vijand, even tussen aanhalingstekens, de vijand allemaal denkt. Dan kan je hem ook niet bestrijden. Of argumenteren van zo en zo is het. Als je je vijand niet kent, dan kan je hem niet bestrijden. Je moet ook hun, in hun gedachtenwereld kunnen kijken. Van hoe denken die mensen. En vice versa natuurlijk geldt hetzelfde. Ja. Maar weet je. En dan kan je pas uh, je, met argumenten komen. Of uh, weet ik veel. Wat je ermee doet. Uh, weet je. Dus ik vind hey. eigenlijk. Hoor. Oh, oh, oh, uh, de media, en dat geldt voor mij net zo goed hoor, hoeveel voor alle radio net zo goed, moet je uh, het nieuws laten uh, horen, uit alle kanten, zowel links, rechts of het midden. En laat mensen zelf uh, oordelen van wat ze ervan vinden. Gaan niet als uh, omroep of als podcastzender of wat dan ook, mensen een, een, een mening opleggen. En je mag als presentator of, of wat dan ook wel. Uh, zelf wel iets vinden, maar dan zeg je ja, dat is mijn mening. Wat de mensen daar thuis van vinden. Zo so wat, die vindt dit en die vindt dat. Nou ja, oké, okay, dan ben je neutraal. En wat ik ervan vind, of jij of. Dat ja, de, de, de, de Mensen moeten zelf. Uh, uh, uh, maar uitzoeken wat ze ervan vinden, vind ik dan ja. En dan kan ik wel zeggen dit ja, dat of dat, maar je moet je hart volgen, jouw gedachten volgen, niet wat ik zeg. Ik kom ik met als iets... Interview, als ja? interviewer moet je de gast laten spreken en gewoon luisteren. Ja, nou, daarom. En, en als er nou bijvoorbeeld twee gasten zijn, eentje die is bijvoorbeeld voor A en de ander is voor B. Ik zeg maar even een voorbeeldje, gek voorbeeldje. Laat ze allebei even lang aan het woord. Ja, en, en wat ik ervan vind, doet er niet aan toe. Mag ik misschien best zeggen. Maar ik denk, nou ja, het is de luisteraar die bepaalt wat hij vindt. En niet elke luisteraar is hetzelfde natuurlijk. En als mensen zeggen, nou ja, ja waarom, waarom uh, kiezen jullie, bekennen jullie geen kleur? Ik zeg, dat moeten jullie bepalen. Ik, dus het verbaast uit. mij ook dat, dat er nog best wel heel veel mensen zijn die heel lang aan tv vasthouden als hun nieuwsvoorziening, mm -hmm. terwijl er zo'n scala is aan. aan... ...internetsites... sites en. Jeetje, je hebt zoveel keus. En, ja. en, uh, ja, en ook, ook aan de kant waar ik dan wel achter sta... zie ik ook wel eens dingen van, nou, die website volg ik niet meer, want ik vind die een beetje uh, uh, te, te extreem. Of ik vind ze juist uh, weer, weer te zwak, weet je. Iedereen zoekt altijd de nieuwszender waar hij zich het uh, beste bij, bij thuis voelt. Waarvoor die denkt van, nee, daar ben ik er wel, wel, wel, wel best wel veel dingen mee eens. Nou, Dat weet geldt je, ook wat, voor de politieke wat, wat, wat ik niet hoef te horen. is het verhaal van iemand. van ja. en, en, en die nee. hebben het fout. en die doen het fout. en die doen het fout. Ik wil dan. Van, ik wil dan, dan, zeg, dan zeg ik tegen die persoon. nee, ik wil van jou horen hoe het dan wel moet. Nou, ben ik wel met jij eens zo. Ja. Hoe moet het dan wel? Ik heb wel zeggen. Geert Wilders die liegt. of eh, ik zeg maar wat. Of je ze klaar voor ligt. Nee, wat zeg jij? Wat, wat is voor jou de waarheid? Ja, Niet zit, wat die anderen zeggen. Zo stukje, ja. Er zit zo'n stukje... beetje napraten, in, in, zeg maar. Er zit zo'n stukje in de film... The American President... Er zit een stukje in... waarin een toekomstige presidentskandidaat... het opneemt tegen een andere kandidaat... en de ene, de ene kandidaat zegt dan allemaal vervelende dingen over die andere... Nou, dus op een gegeven moment is die klaar en dan krijgt die andere de beurt. Ja. En, en die andere, die zegt gewoon van ja, ik ga het niet over mijn, uh, mijn concurrent hebben, ik ga jullie vertellen hoe ik de toekomst van Amerika zie. Ja, nou, zo moet je het ook doen. Ja. En dat, dat is gewoon een hele dingen. Okay. Uh, waarom, als je, als je, waarom als je zeg maar VVD'er bent moet je. Forum voor Democratie afkraken. Of als je GroenLinks bent... waarom moet je dan de Partij voor de Dieren afkraken? Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Want weet je wat het is? Ze zeggen niet voor niks wat je zegt... ben je zelf, weet je? Nou, ja. weet, je, weet je wat ik dan... Wat als, als dat gebeurt... Wat, wat ik dan denk is dus van... Je, okay, je hebt, stemmen kosten. Je hebt zelf niks te want melden. Je weet, ze, en, ja, precies. We weten ze, nog niet de, wat waar je voor staat. Kom gewoon met argumenten. Je bent bijvoorbeeld een politieke partij... En je zegt van, nou, wij vinden dat en dat en dat. Nou, dan weet je dat. Dat is duidelijk. En dan kun je wel zeggen, nou, oké, okay, je wordt uitgenodigd. Ja, die partij is kut en die partij is niks. Walala. En je vertelt niet wat jij wil. Dan ja, weten nee, de hoef... mensen nog niks. Nee, en dan ze, ja Moet ik nou op die eikel stemmen, laat alleen andere soorten maken, weet je wel. Je hoeft mij niet te vertellen waarom de anderen niet deugt. Nee, toch erom. Precies. Zelf. Precies. Dus, dus, kijk, ongemerkt doen we het toch wel hoor. Maar dat gaat niet om. Want ik denk ook wel eens, nou wat komt die nou weer mee? Weet je, die klootzak, die, die Tweede Kamerlid of die of die. Uh, en dan zet ik ook wel eens af te geven op zo'n figuur. Maar dat is om zijn argumenten waar ik niet mee eens ben. Mm -hmm. Maar als, als politicus, als ik en stel al voor dat ik politicus als en ik geen campagne doe, dan ga ik uh, gewoon vertellen wat wij willen. Wij willen dit, wij willen dat. En als anderen het afkraken, dan, dan zeg ik, nou ja, dan kan ik wel zeggen, ja, ja maar jij bent een, dit en uh, jullie duigen niet. Dan zeg ik, nou, dan, dan leg ik uit waarom ik dat vind en waarom ik het zo wil. En ik denk dat ze veel meer stemmen mee wint als met elkaar uh, af te kraken. Bijvoorbeeld, ja, ja toch? Ja, mensen zijn mensen en dan gaan ze met elkaar, zijn ze beledigd en dan gaan ze met elkaar uitschelden. Nou, dat ga je geen zetels opleveren hoor. Dat ga je geen zetels opleveren, want mensen willen dat niet, weet je? Die willen weten waar jij voor staat, toch? Heel wat anders? Ja. Uh, op de Veluwe ligt een plaatsje, dat heet de Harskamp. De Harskamp. Wow. En dat was vroeger en nog wel heel erg bekend, omdat dat bijna één hele grote militaire legerplaats is. Met Kazennes, barakken. Is dat niet die, die bij Koudwijk, waar wij toen een keer zijn geweest? <kacht> ja, okay. vlakbij Radio Koudwijk. Okay. Daar, en, uh, dat was, uh, de huiskamp was vroeger waar de tankdivisies allemaal mm -hmm. waren. Nou, de tank tanks hebben ze verkocht, want er komt zogenaamd geen oorlog meer. <kacht> dus uh, die hebben ze verkocht, maar daar gaat het niet om. Het gaat om een plaatsje, de huiskamp. En het leuke aan de huiskamp is... Uh, is daar... Is... Uh, een van de grootste vlindertuinen van Europa. Ah, mooi man, vlinders. Ja. Ik, ja. Uh, ik moet er nog steeds een keer heen. Het is vlakbij, maar ik heb binnenkort vakantie, dus daar ga ik er absoluut heen. Uh, het heet de Passiflora hoeve. De Passiflora hoeve. Ja, dat is een vlindertuin, dat is open voor publiek. Goed. En uh, ze hebben iets aparts nu. Uh, en dat is, ze dus hebben de grootste rups ter wereld. Oeh. En dan kunnen mensen dan bezichtigen daar. Moeten ze er ook voor betalen of zo? Of is dat ik gratis? Ik denk wel dat je ervoor moet betalen. Het ah, ja, ja, dat dat ik, zal, ik, dat zal, dat zal niet veel zijn, denk ik. Nee, ik denk als het, uh, als het een keer 5, 6 euro is, dan... Uh, dus, uh, maar het is heel apart. En hij is gigantisch. Want ik zie een foto van, van een man die hem op zijn hand heeft. En dat ding is net zo groot als zijn hand. Oké. Okay. Uh, Behoorlijk. En is dat uh, overdekt of is het gewoon bu buiten? Ik ga het zo even opzoeken, uh, meer Want, uh, informatie over dat ding. Ik vertel eerst even over die rups. Ja, ik vertel. Uh, die, die, die beesten die, die, die als ze geboren worden zijn, zijn nog heel klein. Maar ze vreten zoveel dat ze in vier weken echt een gigantische monsterrups zijn. Mm. 15 centimeter. Trouw dat is behoorlijk. Ja, en de ja. naam ervoor is uh, de, de, de, zeg maar, de, de ja, een Latijnse naam, maar die is onuitspreekbaar. Maar de, de gebruikte naam is uh, gewoon de duivel. Maar hij ziet er ook uit als een draakje. Oké. Okay. Hij ziet er ook echt uit als een draakje, als een duivel. Uh, het komt eigenlijk voor in Noord-Amerika. Nou uh, ja, omdat het hier in kassen is, is het warm Ja. Ja. Uh, uh, hij heeft een paar gigantische stekels op zijn lichaam zitten, maar die zijn niet gevaarlijk, Ze staat erbij. Oké, okay. ik al, er allerlei de... maar. Heel af en toe haalt hij hem wel eens uit het terrarium en laat hij hem over zijn hand kruipen. Je kan het filmpje vinden op YouTube mm -hmm. van uh, de Passiflora Hoeve, Vlindeltuin Haskamp, en dan vind je het filmpje van de gigantische. De je kan het zelf gaan kijken. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat, dat, zijn, dat zijn leuke dingen. Ik ga eventjes... Uh, even kijken. Ik ga eventjes de site uh, opladen. En, uh, uh, hoort maar nou, waarschijnlijk... Uh, ...is dit de enige vlindertuin in Europa... ...die deze rups heeft. En straks is die vlinder heeft. Mm -hmm. En uh, is dat een overdekte vlindertuin? Of is dat gewoon buiten? Ja. Buiten? Buiten? Nee, het is gewoon een, een hele grote ja, kast, Zeg maar. Ah, okay. het met tuin beschiet, weet je Ja, want we hebben in Voorburg, of uh, dat gaat de Voorburg, ik het wel, hebben we ook zo'n vlindertuin. Daar ben ik een paar jaar geleden met mijn vrouwtje nog geweest. Ik heb er zelfs nog foto's van. En uh, daar hebben ze ook allemaal vlinders en slangen en zo, maar uh, het is ook heel warm binnen. En uh, echt, er uh, zijn joekels van bij, daar zeg je u tegen, dat is echt mooie beesten ook. Ik heb uh, kijk, bij mij in de tuin niet zoveel vlinders gezien, maar nou, mijn vlinderstrak gaat nu, ik zie nu al bloemen. En eentje die is al aan het bloeien, die is al paars, een mooie paarse kleur. Ik heb wel veel bijen gezien in mijn tuin vanmiddag. Af en toe werd het zonnig, dus nou uh, meestal bewolkt, het heeft net nog geregend trouwens trouwens, luisteraars. Als je zeg maar, uh, ik heb daar wel wat tips voor. Als je veel Vlinders of dat soort in je tuin wil, zeg maar. Want je kan als, denk, mensen denken dat van ja, ik pleur er gewoon een soort bloemen in en dan komen de Vlinders wel, maar zo, uh, zo, zo werkt het niet, zeg maar. Uh, dus uh, je moet uh, pla eigenlijk planten kiezen die uh, pauze worden van je kan. ja dus ga er geen exotisch spullen in je tuin zetten? Nee, dat nee, niet? nee. Je, het moeten planten zijn die hier voorkomen. Anders heb het geen ja. zin, inderdaad. Nee, dat klopt. Inderdaad. Want, en, ja. Uh, ja, ik heb nou geen ja, vlinderstraatje. Het is als je een jaar rondbloeiende planten in je tuin hebt, zeg ja. maar. Uh, maar een aantal uh, waar insecten en het algemeen vlinders... ...heel erg dol op zijn, mm. is het natuurlijk vlinderstruik, is <laughs> mm. wilderkampovoelie, lavendel, majolijn, tijm, salie, ijzerhaard, kruipend zenegroen, herfstbaste, koninginnenkruik. Nou, ik heb een tip voor de luisteraars. Paderwortel, Himmelflutel, Zonnehoed, Valeriaan, Klimoop, Paderbloem, grote Teunisbloem, Loop Zonne, Loop, Kaarsjeskruid, Kattenstaat, Teunisbloem, Kogeldistel, Kruisdistel en Bengtkronen. Kijk, dat, uh, dat bedoel ik nou. Ik ga jullie even voor de luisteraars even een uh, huishoudelijke mededeling. Ik heb een website uh, maandje geleden geopend. Die heet uh, groenholland.nl ja. En daar uh, hebben allemaal foto's op gezet die ik zelf gemaakt heb. En sommige zijn ook van Jacco. En uh, dan ga ik eens een aparte pagina, een PCA voor Aloua Radio, opmaken. Als we dan uh, bepaalde planten of vlinders of wat dan ook bespreken. Zet ik dat op die site en dan kunnen jullie dat uh, bekijken. En dan weten jullie waar we het over hebben. Want dat is natuurlijk wel, wel leuk als je dan ook een beeld erbij hebt, weet je. Ja. Uh, dus ik denk uh, dat ik dat volgende week eens ga doen. Dat ik ja. dan een uh, apart pagina op uh, Groen-Holland of, of, uh, Groen of zo weet ik het. Want ik wilde eigenlijk Groen-Nederland uh, van maken, maar die bestaat al, die website. Dus uh, vandaar dat ik er Holland van gemaakt heb. Iemand zei tegen mij van, ik woon niet in Holland, ik woon in Utrecht. Ze zei ja, maar ze hadden die naam, uh, was al bezet al, uh, voor die website. Dus vandaar dat ik er Holland van gemaakt heb. Holland groen of zo. Holland groen. Dus uh, maar ja, ik zal, uh, ik ga van de week even doen. Ga ik uh, die pagina zo aangemaakt worden. Het is gewoon een fotopagina. En uh, dan ga ik speciaal voor de uitzending. Zet ik uh, maken Aloha van. Aloha radio. Pagina uh, met Flora en alles. En als we dat dan bespreken. kunnen jullie plaatjes erbij zien. Dat is wel handig. Die plak ik dan op de site van aloha radio.org. Dus zult dat makkelijk. Ja? Nou, wat basisinformatie. Ja. De website heet passieflorahoeve.nl en dat schrijf je als volgend: p a s s i f l o a l o o a en nou, en nou begint u toevallig te stotteren. Dat is heel, heel vervelend. Passie Met in het begin dubbel S en zot E. Oké, dus Passie... P-A-S-S-I. En dan passie, Flora NL. Ja, .nl okay. is in Ja, .nl. En op de website staat... Uh, hij is vanaf 1 juni is hij opengegaan. Maar in verband met het coronavirus... moet je van tevoren bellen... voordat je komt... Uh, uh. En wel als nummer. En het uh, nummer is 0318 457 411. Oké. Okay. En ze gaan dicht op 3 oktober en ze zijn dicht op zondag. Oké. Okay. En het is een. Uh, het is, uh, Nou, Aardig wat. 16.000 vierkante meter, het complex. Dat is behoorlijk groot. Vijf vlindertuinen. Een Europese vlindertuin. De, de Europese vlinderkwekerij. De tropische vlindertuin. De vlinder, tropische vlinderkwekerijtuin. En de, de Europese buitenvlindertuin. Ja. Nou. 90 soorten vlinders. Dat is uh, veel. 90 soorten vlinders. Ja. Ja. En daar zitten best hele grote bij. En dat is een filmzaal. En je kan er ook een kop koffie of thee drinken. Zo dan. Ja. Ja, dat is gez uh, gezellig. Hè? Ja, je kan op de site je foto's zien dan van de, uh, van de vlinders, zeg maar. Uh, dus op de site zie je een paar foto's. Wel indrukwekkend. Er zijn echt hele grote vlinders, hè? Ja. Nou, ik, en dat is wel apart die, die, die super mega grote rups dan verwacht je dat ah, er komt een vlinder uit met een spanwijte van 10 centimeter of 15 centimeter maar dat is niet waar want die, hij gaat zich uh, opblazen hij gaat zich op een gegeven moment uh, na een aantal keren vervuild hebben hij gaat hij zich ingraven in de aarde oh, ja. zeg maar, En dan, dan duurt het bijna een jaar oh. voordat hij er weer uit komt oké okay. Ja, maar... maar in dat jaar heeft hij al die voedingsstoffen en al dat vet in het lijf en zo, dat heeft hij verbrand. Mm. Ja. Aha. Dus er komt gewoon een normaal maar vlindertje uit. Oké. Okay. Ja, want meestal komen ze zo uit die pop, zeg maar, weet je, het gaat poppen, die uh, ontpoppen. Ja. Die, uh, en dan zie je ineens een vlindertje uitkomen, die blaast dan zijn vleugeltjes als het ware op. En dan een vlinder. En eendagsvlinders, je hoort wel eens verhalen over eendagsvlinders, van ja, ze leven maar één dag. Maar is dat wel zo? Of is dat gewoon uh, maar een naam of zo? Want uh, ja, een vlinder die maar één dag leeft, zo erg kort. Ja, ze bestaan er wel. Er zijn meerdere, er zijn meerdere soorten. Ze dus zijn best veel, heel mooi om te zien... Uh, zeg maar. Want hij leeft nog langer als rups dan als vlinder dan in feite. Mm. Maar zijn er ook vlinders die oud worden, die zeg maar een jaar leven of zo? Of, uh, of is dat maar beperkt? Meeste vlinders leven een seizoen, ja. Of een jaar, geloof okay. ik. Ja, ja. Want ik zie wel eens vlinders terugkomen, denk ik. Ja, zeggen we over een eendig vlinder. Misschien bestaan die wel hoor, dat ze dan zeg maar uh, dag vlinder zijn en de andere dag leven ze niet meer. Ik denk ook zonde, dan hebben leven ze een grootste gedeelte van hun leven als rups. Of ru rups, pss, rups. <lacht> als rups. En dan zijn ze op zijn mooiste en dan gaan ze de paaipaard na een dag. Zonde, zonde. Dus kijk uit mensen, ja, als je, als je als mo als mooi wil zijn, een... dan, eh, ja. dan moet je geen vlinder worden. <lacht> Is als dat, dat liedje van Boudewijn de Groot, hè. Om te sterven hoef je echt geen vlinder meer te zijn. Nee. Want je hebt wel het verschil natuurlijk tussen dagvlinders en nachtvlinders. Dagvlinders ja. die heel erg kleurrijk zijn. Ja. Zeg maar, en nachtvlinders die juist heel, vaak heel grijs en grauw zijn, zoals mm. motjes en zo. Weet ja, je wel? die worden oud. Ja, die, die, uh, die kunnen best oud worden. Zeg maar. Want je ziet uh, ze vaak bij lampen s'avonds, bijvoorbeeld als het donker is. Zo'n die lampen die zo de hele nacht branden. En dan zie je allemaal van die vlinders eromheen uh, draaien en zo. Ze zijn heel, heel een beetje creepy allemaal, een beetje uh, angstaanjagend. Uh. Althans, als kind uh, vond ik dat wel een beetje wel spannend. ik dacht, hey, die zien er heel anders uit dan die dagvlinders. Dat vond ik wel heel apart ook. Vissen je ze best wel mooi. Jawel, maar ze zijn een beetje creepy om te zien vind ja. ik, nachtvlinders. Je, je hebt wel vlinders die, die gewoon een spanwaarde hebben van 25 centimeter. Ja, want ik heb toen mijn, mijn voorberecht om die vlindertuin daar, Dat zullen we, ik zal de volgende keer eens opzoeken en dan kan ik bij de volgende podcast het adres geven. Er was ook behoorlijke vlinders bij, uh, <coughs> ik weet niet of waar geloof ik niet zo, geen 25 centimeter, maar scheelde niet veel, denk ik. Maar het waren behoorlijk mooie beesten ook nog. Ook kleintjes, die heel mooi gekleurd waren. Dus uh, zo'n vlindertuin in Voorburg. Maar die is niet zo groot ja. als die, uh, die vlindertuin waar jij het over had, hoor, denk ik. Want ze hebben ook nog reptielen en zo, slangen en noem maar op. Maar uh, ja... ja jij hebt... zit eventjes ook te kijken, ik zit even op te zoeken dat wat jij vroeg van die dagvlinder. Ja. Maar ik kan dat zo gauw, 1, 2, 3... Kun mm. je voor mij ik... niet opzoeken voor dit uh, vlinder... Uh, Vlindertuin in uh, Voorburg. Nee, van die uh, eendags, uh, weet je wel. Ja. Dan zat ik op te zoeken van uh, over wat daarvan waar is. Maar ik kan. Uh, ik kan daar eigenlijk helemaal uh, oh, okay. niets over. Uh, maar kan jij toevallig van mij vinden op Google uh, die, die, die uh, vlindertuin in Voorburg? Vast wel. Want er is daar maar één van in de omgeving van Den Haag, dus... Ah, ja, ja, ja, ja, in de, de voorburg. Dus er zit dan aan, zo'n binnen, zo'n provinciale weg, wat is het meer? Ja, je komt net uit Den Haag, je gaat voorburg in. Het is een beetje landelijk daar zo, dat gebied. En als je vanuit Den Haag komt, dan zit hij aan je linkerhand. Is dat Vlinders mij. aan de Vliet? Ja, ja, ja, dat is hem. Vlinders aan de Vliet, ja. Herinner ik het mee. Rinders aan de vliet. Ja, en dat ja, ben ik toen gewoon... Ja, het mooi uit dat je dat zo ziet. Ja. Is de foto's echt, ziet, het, is, het is best de moeite waard om dat te bezoeken. Je kan er ook ja, koffie drinken. je zo. vanaf 21 februari tot 25 oktober. In verband met corona, eerst even bellen dat je komt. Kijken of er plaats is. Eh... Uh, Even kijken. Intreeprijzen voor volwassenen 9,50 euro. Voor kinderen is het gratis, zeker. Of was er dan een uh, korting? 6 euro. Ah, voor dus... volwassenen 9,50, voor kinderen 6 euro. Okay. Reserveringen 0613668833. Vergeet niet 0,70 ervoor te zetten. 06 nummer. Oh, ze ten... <laughs> 06, ja, nee dan hoeft het natuurlijk niet. Dus, ja, dus ja, uh, nou goed, dan weten jullie uh, dat uh, ook. Ze ja. hebben een, een Instagram, een Facebook en een Twitter en een YouTube account. Dus, eh, uh, uh, ja. straatweg. De? Urkse. Vurgse straatweg. Vurgse straatweg, ah, oké, okay. ja, mooi. Nou, dan weten we, weten we dat ook een weer. Dan vlindersaandevliet staart vlindersaandevliet.nl Vlindersaandevliet.nl Dus ja. mensen, als je uit Den Haag en de omgeving komt, of uh, ja, ongeveer in de buurt, Rotterdam of zo, of Leiden, ga er eens een keer heen. Het is echt een moeite waard, ik ben er ook een paar jaar geleden geweest met mijn vrouw, ik zie het toch in 2018 als het goed is. Maar het is een moeite waard in ieder geval. Nou, maar ja. eindagsvlinders heb ik dus. Uh, uh, er staan heel veel gedichten en verhalen over eindagsvlinders, maar feiten heb uh, ik heel weinig uh, vinden. Ja, Kijk, wat zijn de. Wat, hoe lang duurt de levensduur van een vlinder? Daar staat er ook niet bij, er staat geen antwoord bij. Jammer dat zij het zo soms niet af zijn, weet je wel? Mm -hmm. Ja, dat is jammer. De meeste volwassen vlinders leven een enkele weken tot, of enkele dagen. Ja. dan een kort leven. Ja. Sommigen hebben uh, heel zeldzaam kantoor als ik hier één in jaar word. Oké. Okay. Dus, maar ook hier staat niks. Uh, dit is een website die gaat over natuur, dieren en natuur Er staat best wel wat op, maar niet zoveel. Ja. Uh, dus ja. En uh, verder. Ja. Uh, We hebben uh, wel aardig wat. Uh, ja, dat is een lekker rijden. Zit je in zo'n vlinder tuin en dan hoor je ineens uh, hoor je dit. Oh, zeker ook los van corona. Jeetje. De bodem is compleet uitgeput. Uh, en ja. Weet je wat ook is? Eigenlijk moet je om het jaar wat anders zaaien. Je kan niet ieder jaar mais op hetzelfde akker zetten. Ja, dat is met aardappel ook, hè. Maar dat gebeurt wel Oké, ja, okay, soms, ja, wel. Ja, okay. dat is, um, ja, dat is niet zo slim, zeg maar. Nee, dat ik me ook niet. Uh, <laughs> ja, nee, je hebt die uh, aardappelen, uh, mag je dat ook niet elk jaar op dezelfde plek, hè? Want uh, ja, vroeger had je die, uh, die aardappelziekte, Daar gingen een heleboel mensen aan dood, vroeger. En toen kwamen ze erachter dat je uh, geen aardappelen steeds op hetzelfde land moet verbouwen elk jaar. Dan moet je dat weer wisselen geloof ik, uh, om, om zoveel jaar of zo. Dus uh, als ja. dus je dan een, een, een akkerrep en je deelt hem in vieren, doe je het in één deel. En dan steeds uh, elk jaar verschuif je het weer. En dan, als die vier jaar om is, dan komt hij weer op dat land... ...waar je begonnen bent en dan is er niks aan de hand... ...dan kan je dat gewoon doen. Of om het jaar geloof ik, mag ook geloof ik. Maar, maar elk jaar is niet slim. Aardappelziekte zijn duizenden mensen al overleden vroeger. Honderden jaren ja. terug. Ja. En dus, toen wisten ze en dat en, nog uh, niet, nou, hè? He? Even heel wat anders. Ja? Uh, voor de, de Microsoft brengt uh, sinds heel lang geleden... Brengen ze ...op 18 augustus brengen ze weer een nieuwe versie uit... ...van Flight Simulator... En dat was gisteren. Dat was uh, zaterdag de 8, 18 uh, juli, zei je. Uh, uh, nee, 18 augustus. Oh, 18 augustus. Oh, dan. 18 augustus komt er een nieuwe nee, versie. Komt... Ja, ik heb, ik heb nooit een. Ik heb, ik heb het wel eens gezien. Ik heb het wel eens op een, uh, op een pc gezien. Maar je moet toch wel een pc hebben. Uit het hogere segment wil je dat kunnen draaien. Zeg. Ja, te, te veel, uh, veel uh, software of zo. Zware ze dat? Ja, dus zware software besturings, is het en de software grafisch ja. is het, Ja, dan uh, moet je echt een zware computer hebben. Ja, ja grafisch, bedoel ik niet, het, is het zo perfect. Dat bedoel ik zo. niet qua gewicht hoor. Maar voor de domme mensen on ja. onder ons. Maar uh, de processor moet heel zwaar kunnen werken. Ja. Dus, je hebt echt een hele zware computer. Dat de, bedoel ik geen... Uh, geen computer van 800 kilo... want die zijn niet te telen, die bedoel ik dus niet... want die bestaan voor mij. Nee, maar wel even... even, maar uh... wel even uh, meer dan 800 euro. want uh, dat, so, dat, zeggen, die... dat is een hoop geld. <laughs> ja, nou... De, de meeste, zeg maar... De, de, ik, ik ken zelf ook wel wat luid... die vrij 10 gamen, zeg maar... en die laten dan... 9 van de 10 keer laten ze een PC bouwen... dus die gaan niet naar een... grote grotte en kiezen er eentje... uit het rijtje uit en kopen die... Die gaan naar bedrijven hier in Apel, zit ook zo'n bedrijf. Ja, en dan kan je dan op bestelling zeggen: Ik wil dat erin, ik wil dat ja. erin. Ja, ik zou ja. zeggen: Voor de prijs dat wij normaal zeg maar een hele computer kopen, met scherm en toetsenbord en alles, hebben hun alleen de videokaart. Ja. Dat kost dat ja, dat, ja, een beetje computerspel heeft dat wel nodig, ja. Ja. wat je op het internet ziet, dan kun je online spelen. Maar ja, daar ben ik niet zo gek op, weet je. Je weet nooit of ze in je computer zitten te turen, weet je, of zo. Je gegevens na zitten te lezen. Ja. En ik heb ook eens, uh, wanneer was dat na van de week of zo, las ik op internet. Daar schrok ik wel een beetje van. Dat uh, in Amerika, de inlichtingendiensten daar... Dat ze van elke computer in de hele wereld verzamelen. Ze alles wat je op je computer doet. Alles wat je schrijft en zegt. En, uh, op je computer. Alles slaan ze op en dat bewaren ze. Maar ah, ik denk, ja waarom, weet je? Ik bedoel, is dat om uh, mensen te chanteren ofzo? of zo? Uh, of misschien doen ze er nee, eens mee. Maar er komt geval, misschien dan? een geval dat uh, oorlog komt dat ze je makkelijk kunnen opsporen. Of weet ik het, ik vind het allemaal maar niks hoor dat ja. al dat online gedoe. Maar ja, ja je, hebt, um, je, hebt een, uh, je hebt een documentaire... ...en de documentaire gaat over... ...eigenlijk gaat die over Stuxnet... ...wat een virus was... ...dat door de Amerikaanse inlichtingendienst ontworpen is. Maar die hele, die hele documentaire... ...die staat ook op YouTube in zich. ...ik weet even niet hoe die heet... ...maar als je documentaire en dan Stuxnet opzoekt... Dan, ...dan vind je het wel... Uh, uh, die, uh, die hele, in die hele documentaire zit, hoor je mensen van veiligheidsdienst aan het opvangen. Ja, dat zal en dan hoor je dus dat ze in principe gewoon echt alles van je, alles van je weten die, die, die vrouw die aan het woord is, die zegt. Ieder telefoongesprek van ieder mens op de wereld. Wat je belt, met wie je belt, hoe lang je belt. Wie je in je adresboekje hebt staan. Welke foto's op je mobiel hebt staan. Je filmpjes die erop staan. De appjes die je gebruikt. En wat moeten ze daarmee met al die informatie? Nou, ze doen daar niks mee. Een maar, hele, een ze, ze en, kunt, maar ze zeggen, dat zeggen we ze, ze, want er wordt natuurlijk ook gevraagd. Wat, maar wat moet je daarmee? miljarden ja, mensen op, niks, op de wereld. Maar we kunnen het. Maar het is uh, onbegonnen werk als je 7 miljard mensen, of 6 miljard, uh, alles moet nagaan, joh, dat is monnikenwerk, lijkt me. Ja, maar dat doen ze ook niet. Kijk, mm. dat, is, dat, is, dat wordt natuurlijk allemaal door computers gearchiveerd en daar, mm. zi en daar zitten, zeg maar, bepaalde keywords zitten daarin. Hè? Bijvoorbeeld een keyword Apeldoorn, een keyword uh, Twitter-account uh, Twitter met de naam van mij erachter. Mm. Weet je wel, dat soort keywords zitten daar, dus dan hoeven ze alleen maar een keyword in te tikken van nou, uh, laat mij een zien van 6 augustus. Yes. Ja, als uh, Hoe heet dat? Maar, maar ja, als het hun te pas komt, kunnen ze je wel zo vinden dan. Ze denken nou, oh, die, uh, die Jacco... Uh, Jullie ja. eens even te grazen nemen, gaan ze even kijken wat u allemaal uitgesproken hebt ja, de afgelopen de tien jaar. Aan, dan heb je binnen tien minuten heb je iemand aan de deur staan. Ja, maar dat kan niet alleen Amerika. Ik denk Rusland en China en EU ook, dat die ook van alles bewaren hoor. Ja. <laughs> ik denk dat, dat ze dat... ja nou, Dat is denk ik al een tijdje aan de gang hoor, denk ik. Alleen ja, ze zullen het misschien alleen gebruiken wanneer ze het nodig hebben. Want net als met het Facebook ook. En kijk, alles wat je op je computer opslaat is al niet veilig. Maar als je een keer zo'n cloud hebt, dan ben jij helemaal te klos. Want eh, dan geef je het in feite al weg. Als je het op een cloud zet, ook op een hem. Veilig... Dus ik doe alleen maar foto's en uh, dingetjes. De cloud is per definitie niet veilig. Nee, <laughs> inderdaad. Dus, dus daar zet je niks op? Qua informatie of cijfers. Of als je het echt veilig wil de... doen, dan moet je een computer nemen die niet op internet staat aangesloten. Het ja. liefst een verouderde versie die nog gewoon prima werkt zonder internet. Want dan hoef je ook geen viruscanner op te zetten. En sla daar alles op. Dat is een tip die ik de mensen kan als, meegeven. Als je, het, als je het super veilig wil doen, heb ik wel een tip. Maar het is geen gemakkelijke tip. Alles opschrijven. Dat is wel een makkelijk. Nee, dat je, je, wil, je wil, zeg maar, want wat jij nu zegt, dat, dat is een hele goede. Koop gewoon een goedkoop laptopje, zet die hier neer en ga het niet met het internet, dan ben je veilig. Nee? Mm -hmm. Maar wil je toch op het internet? En wil je dat privé en anoniem? Dan kun je, hè, dan, dan zal ik eerst een basismethode geven. Dan is de uh, basismethode, de uh, basismethode is ja. uh, basis een goedkope laptop. Een goedkope laptop kopen en? Maakt die, uh, zorgt zorg dat daar de optimale in dat Windows 10 die daarop zit, ...optimaal in, op veiligheid en privacy is ingesteld. Er zijn genoeg YouTube-video's, hoe je dat moet doen. En... ...zet daar geen... ...zet uh, daar geen browsers op. Nou, ja, je moet het gewoon niet op internet aansluiten. Nou ja, maar ja, je zult toch dingen met internet moeten doen, of je nou willen. Ja, oké, okay, maar dat, je kan het ook zo doen... ...als je het allemaal op een sticky zet... En je haalt alles eraf. Dan ga je een de browser, uh, zeg maar, uh, updaten. En dan, als dat gebeurt, ruimen dus van de internet af, doe je via dat stickje alle informatie weer terug. En dat is het ook veilig volgens mij. Ja, ik zou ik zou. Ik zou weet, weet je wat is? Wat je zegt is op zich is goed. Alleen het probleem is dat op het moment dat jij het, zeg maar, informatie van het stickje op je harde schijf zet... en je wist het daarna van je harde schijf is het niet echt weg. Ja, oké, okay, daar blijft dat is wel, wel, wel iets, iets, iets, iets achter, ja. Dus, dus, dus, dus zeg maar, mijn opties zijn schone PC... Team perfect ingesteld, Windows 10 perfect voor privacy en alles ingesteld. kun je vinden op YouTube. Al die settings, alles en, ja. nee, en, en dan installeer je Tor Browser... Een andere browser, alleen maar Tor-browser. Daar, daarmee internetten. In Tor-browser heeft een setting medium veiligheid, superveiligheid, extreem. Je gaat voor extreem. En, en dan ga je al haperen <laughs> Je gaat voor Tor-browser en zit je op de meest extreme privacy en veiligheidsinstellingen. Oh ja. hm. En daarmee ga je internetten Alleen met die dat ding ga je internetten Oké. Okay. Um, dat is, dus, dat is, dat is dus de simpele methode. Nou kan ik nog een, een moeilijke methode bedenken. Je pakt een, een gekopen nieuwe laptop. Echt een basis basis -hieditje. Je komt natuurlijk met Windows 10. En je koopt Twee USB-sticks, twee lege USB-sticks en op die USB-sticks ga je een operating system zetten, dat heet Tails, mm -hmm. Tails is een operating system dat draait vanaf een USB-stick, dat is eigenlijk een computer op een USB-stick, mm -hmm. het is gebaseerd op Linux. Ja, dat kan ook, ja, Linux. en Dat kan natuurlijk ook nog, hè, Linux. Uh, maar, zeg maar, maar deels, je, de, de, de, de, de, het is helemaal gemaakt met encryptie. Daarom heb je ook twee usb sticks nodig. Want je gaat eerst een basisversie van Tails maken op een usb stick Daarna ja, ja. en daarna ga je, als je de basisversie hebt gemaakt, gaat uh, Tails zelf een persoonlijke, unieke encryptiesleutel, een uiteindelijke versie op de andere usb stick aanmaken. Oké. Okay. En vanaf die tijd gebruik je de tweede USB-stick als je wil internetten, waar je veel sneller. op hebt. Nou. <coughs> dus dan heb je gewoon een Windows-computer, daar kun je alles op doen wat je, zeg maar hè, die van internet af is. En het moment dat je op internet wil, de Windows computer zet je uit. Je steekt de USB-stick erin. Dan zet je de computer weer aan. Dan start hij dus op via de USB-stick. Dan start hij dus niet op in Windows 10, maar dan start hij dus op in Tails. oké. Okay. En dan ben, je, dan ben je anoniem. Ja, zo kan het ook, okay. hè? En dan in Tails natuurlijk kapot om branden, hè? want Kijk, anonimiteit is dingen die je zelf doet. Hè? Uh, ja. Als jij Tails helemaal geïnstalleerd hebt, maar je gaat daarna googlen, ja, mm -hmm. ja, dan, dan heb je weer vernachteld. Ja, dan uh, ben je de, de, de, de het ja Als, als jij deels, uh, in Tails inlogt en je gaat daarna naar je eigen Facebookpagina, ja, weg privacy, heb je altijd moeite voor niks gedaan. Ja, dan kunnen ze nog alles... Uh... Ja. En ook een VPN bescherm je niet, hè? Nee, dat... Uh, <laughs> Weet je, ik heb ook wel eens gehoord dat ze, bedrijven die, zeg maar, software uh, maken, dat ze verplicht zijn om de broncode aan de instanties te geven. De overheidsinstanties En als ze dat niet doen, dan krijgen ze een boete ofzo, of zo. Uh, Apple doet het niet. Hè? Huh? Apple doet het niet. Ik kan, hoop, ik kan een hoop nare dingen zeggen over Apple. Maar hmm. er is één ding wat ze heel goed doen. En dat is ze geven hun broncode niet door okay. aan niemand. Oké. Okay. En, en dat is ook wat Apple producten relatief veiliger maken. Relatief veiliger zeg ik. De tijd dat Apple 100% veilig is, is er lang voorbij. Maar relatief... Ja, anders kraken ze het wel, want ze hebben dat systeem eh, dat, eh, waar de criminelen zich op begraven, onder dat darknet, Wat ze van die Motorola-telefoontoestellen en die waanden zich veilig, hebben ze hele massa's eh, criminelen weten op te sporen, die hebben ze kunnen volgen en alles. Maar waarom hebben ze het gemeld? Waarom niet gewoon lekker stiekem blijven volgen? Um, ja, dat vind ik ook. Hè, want dat is al jaren zo. Dan gaan ze het op, op het nieuws vertellen, naar buiten brengen. Hou het lekker stil. Daar ben ik wel met je eens. Want ik weet nog jaren terug als je Tros Actua. Dat is zo'n actualiteitsprogramma van de Tros uh, vroeger, voor de mensen die dit luisteraars die dat niet uh, weten. Uh, vroeger als je elke op een eigen actualiteitenprogramma, dat was de Tros Actua. En er was een oplichtersbende en dan gingen ze precies vertellen hoe ze de mensen oplichten. Ja jongens, dat is lekker makkelijk. Hè? Dan ga je mensen laten zien hoe je anderen kan oplichten. Hoe dom kun je wijzen? Ja, maar dat vind, ook, dat vind ik ook van websites die, die gewoon kinderen en alles en iedereen die ermee komt leren hoe je Facebook-accountjes breekt. Ja, ik vind dat die moeten ze meteen met eraf... Hoe hek je iemand YouTube-kanaal, hoe hack iemand mobiele telefoon... En da, da, dat, soort, dat soort filmpjes moeten ze gewoon afflikkeren en, en, en als YouTube het niet doet... Oké, okay, verstraf mogen jullie een jaar lang niet meer in Nederland... Op, uh, worden jullie geblokkeerd voor heel Nederland of voor heel Europa. Zo moet je die gasten aanpakken. Ja. En dat geldt ook voor Facebook en voor Twitter. Als jullie dit doen... Worden jullie gewoon een jaar geblokt. En nog een boete voor. Moet je eens kijken hoe gauw ze het eraf halen. Zo moet je ze ja, aanpakken. Ja. Ja, ik zou het wel weten hoor. Maak, ik maak wel een verschil tussen wat, wat, wat ze zeggen. Ethische hackers. Oftewel white hat hackers. En, en, en black hat hackers. Criminelen. Ja dat bedoel ik. Weet je? Kijk, Ik die maar, maak wel een verschil. Kijk, als, Kijk, als jij iets doet. Om daarna bij het bedrijf of de persoon zeggen van... nou kijk, ik heb dit gedaan, ik heb het zo gedaan... en zo moet je het oplossen dat ik het nee, niet oké, okay, kan... maar Dat vind ik prima. Nee, tuurlijk. Maar ik bedoel... het gaat mij juist om de mensen... die jou gaan leren hoe je, hoe je kan inbreken... of een, een, een criminele daad kan plegen. Gaan ze uitleggen hoe je dat moet doen. Bewust dan, hè. om, om Kwaadaardige bedoelingen. Dan moet je die websites of die, die, die, die, die YouTube-kanaal... Nou, die hele YouTube gewoon stilleggen. zeggen Zeg het tegen YouTube als jullie daar niks tegen doen. Dan wordt u in ons land een jaar lang geblokt dat niemand meer op YouTube kan. De hele moet kijken hoe gauw ze terugdraaien. Want als elk land dat gaat doen, verdienen ze geen cent meer, weet je. Als ze doen misschien niet moedwillig, maar ze moeten gewoon opletten dat mensen geen rare dingen erop zetten. Als jij bijvoorbeeld discriminerende zaken erop zet, of op heetserai, of weet ik veel... Dan, moet, dan wordt dat ook wel geblokt, maar als ze dat niet doen, nou, dan gaat de overheid zeggen we nog één keer en dan ga je een jaar lang van het internet af in ons land. Nou moet je eens kijken hoe gauw ze het aanpakken. Ik vind, ik vind dat ze gewoon sowieso tegen bedrijven moeten zeggen van als jullie een bepaald product leveren, dan moet je zorgen dat het veilig is. Wat, wat ja, dat product nou is. Het is de enige manier, en dan je wel zeggen, ja, dat is uh, privacy. of hoe noemen ze dat ook, ja, uh, uh, uh, uh, ja privacy net als ha haatzaaierij, haatzaaierij, wordt toch ook aangepakt, terecht hoor, daar gaat het niet om, maar dat wordt meteen eraf gehaald, als jij uh, iets geks zegt op Facebook, over uh, weet ik veel wat, dan word je meteen geblokt, dat is goed hoor, dat ze dat doen, maar dan moeten ze ook mensen die tips geven hoe je bommen moet maken, of al die andere dingen, moet je dat ook in een gelijk tegen, gelijk eraf. En dan, uh, maar ja, als ze dat niet doen, of wat nalaten door, door uh, onverschilligheid, dan moet zo'n bedrijf gewoon aangepakt worden. Van nou, Twitter mag een jaar lang niet niet meer in Nederland, of in welk land het dan gebeurt, maar een jaar lang uh, zijn ze offline. Jammer dan ja, jammer voor de vrijheid van nieuwsgaring. Jammer. En. Uh, uh, en als je dan na een jaar je netjes gedraagt. Dan is er niks aan de hand. Dan kan je er gewoon weer op. En dan kan iedereen weer zijn account weer activeren. En, en zo pak je het aan gewoon. En ik vind de omroepen ook dom. Dat ze mensen gaan vertellen. Hoe ze, kijk ze kunnen wel vertellen dat er is iemand opgelicht. Maar gaan niet uitleggen hoe ze dat doen. Want dat, dat brengt mensen met kwaaie bedoelingen. Op het idee van hé hey, dat kan ik ook. Weet je? Maar vertel ze gewoon beknopt van nou dat is er gebeurd en trap daar niet in maar ga niet precies vertellen hoe ze het doen want het is dom, dom, dom, dom en nog eens dom ja, vind ik ook nou, ik vond het wel mooi voor vandaag ja tot ik en uh, tot de volgende keer ja, tot uh, de volgende keer Jaco nou in ieder geval bedankt voor je bijdrage en tot de volgende podcast uh, Jaccoetje makkelijk Ate, doei, ja luisteraartjes, haha, we gaan één liedje draaien, ja het enige liedje wat we draaien voor vanavond, Hot Hand Song van Roberto Daniel, oh jezus jongens, ja daar komt hij. Luisteraars, dat was Roberta, Diana met uh, Hot en Song. Het is het einde voor de podcast van Allo Radio. En uh, ja, de podcast van zondag 19 juli 2020. Oké, okay, luisteraars, tot de volgende keer. En uh, ik zou zeggen, fijne week nog. En als je vakantie hebt, fijne vakantie. En tot de volgende keer. Daag. Je luistert naar de podcast van Aloha Radio.